In de eredivisie heeft koploper Ajax de afgelopen avond in de arena... met 3-0 gewonnen van Heerenveen. Schöne benutte twee penalties en scoorde daarna nog een derde doelpunt. Feyenoord speelde in Breda gelijk tegen NAC, 1-1. FC Groningen won met 1-0 van Go Ahead Eagles. En degradatiekandidaat Cambuur was te sterk voor Pek Het werd 3-1. Het weer overwegend droog en helder. Het koelt af tot een graad of drie en lokaal kan het glad zijn.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 For the water from a deeper well. Well, I went to the river But the river was dry Fell to my knees and I looked for the sky Looked to the sky and the spring rain fell I saw the water from a deeper well. the money, ready for the blood and ready for the honey ready for the winning, ready for the bell, looking for the water from a deeper well well I found some love and I found some money, found that blood would drip from the honey, found I had a thirst that I could not quell looking for the water from a deeper well For need and I did it for love Addiction stayed on tight like a fool. So I ran with the moon and I ran with the night The three of us were a terrible sight Nippled to the bottle, to the gun, to the cell To the bottom of a hole of a deeper hole Dus je heeft het al gelijk gehoord. Dat was Ruud Houweling en, uh, en de mannen. Uh, namelijk, ik wil ze nog een keertje bedanken. Ruud Houweling, Marco Kuipers, Richard Lagerwey en uh, rey edgar du Duins. Zeg ik goed, ja, Druins, Duins. Ik heb mijn bril niet op. Goed, daarvoor hoorde u... Ja, dat is een prachtnummer van de Canadese groep, The Wailing Jennies. En die zag ik van de zomer nog optreden in een festivalletje in Limburg. Maar hier werd het gezongen door Marielle Tromp. en uh, Met Ellen McLagglen. Op de snaren. Nou, ik vind dat ze het minstens zo mooi doet. Deeper Well heet het. En te vinden op haar uh, album Homer. Hun album Homer. En ze zijn al bezig met het volgende album. Um, well wat ga ik verder doen? Oh ja. Um. Uh, het is tijd voor uh, F. Starik. Hè, u weet het. In november 2012 begonnen hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. Korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij uiteindelijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals je al voelde na haar val, een heup zal breken in het ziekenhuis zal komen... en nooit meer thuis. Namelijk, ze moet gewoon naar een verzorgingstehuis. En ja, moeder arriveert nu voor het eerst in het verzorgingstehuis. SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD Respect. Mevrouw Gietelink vraagt of mevrouw van televisie kijken houdt. Want ze moet de hele dag in de woonkamer zitten waar de televisie aan staat. En je kunt niet zelf naar je eigen kamer gaan... om een stukje te gaan zitten lezen. Er zijn nogal wat bewoners met loopdwang... Die dan in je spullen gaan lopen struinen, weet ze Dus men houdt de deuren gesloten Gesteld dat je op je kamer zou zitten Moet die deur ook dicht Kun je er niet uit Heb je ook een probleem In het kantoortje ondertussen wordt verteld wat er allemaal nog meer nodig is Douchezeep, deodorant, body lotion Alles wat ze zelf maar lekker vindt Tandenborstel, tandenpasta, zulke dingen een geurtje. Moeder weet dat ze graag elke dag even een douche neemt. Dat is ze zo gewend. Mevrouw Gieteling vertelt dat haar kleren voortaan in Groningen gewassen zullen worden. Dat kost ongeveer 100 euro per maand. Ze heeft zeven stuks kleding nodig. Die blijven dan dagenlang zoek in Groningen en komen dikwijls helemaal niet terug. Een pantalon kost 1,30 euro. Een onderbroek wordt al gewassen voor 38 cent. Doei. Moeder wordt door Hasna in haar rolstoel uit het kantoortje weggereden. Moeder moet in de woonkamer gaan zitten. Terwijl wij met mevrouw Gietelink nog eens doornemen... wat er in moeders aanwezigheid liever niet werd gezegd. Moeder wordt aan een tafel neergezet. Ze krijgt een kopje thee en een glaasje melk. Als we uit het kantoortje worden bevrijd... omdat mevrouw Gieteling denkt dat de grens van ons vermogen... tot informatieoverdracht bereikt is... en omdat haar tijd op is... dat vertelt ze er eerlijk bij. Als moeder is weggereden... zegt ze dat haar verteld is... dat mevrouw hier haar eindstadium heeft bereikt. Hierna volgt niks meer. Die mooie huizen... De Roetvink en de Lindegracht zijn maar een uithangbord. Dat zijn de etalagehuizen. Daar woont niemand. Dat is wat er wordt beloofd. En daarna kom je dus hier terecht. Starix's moederdoen verscheen afgelopen november in boekvorm eh, bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Het is, terwijl de jongens lekker opruimen. Maak maar een beetje lawaai, hoor. dat is helemaal niet erg. Je Mag rustig opruimen, Ruud en zo, want we gaan gewoon het mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het, Jan Emaus heeft weer een mooie tekst geschreven over iets wat iemand die moet raden wie of wat dat is. Ik vind hem weer erg leuk. En uh, dan kunt u knijpkat winnen En dan moet u bellen met 0800 1, Wat is het? 1121 ja, Dat is toch het gratis nummer van de NPO Of whatever Goed, um, wat zou ik zeggen? Uh, ik wil ook graag Dat u een culturele tip, tip geeft Mag heel breed, mag een boek zijn Wat u aan het lezen bent Of een film die u gezien heeft Of een voorstelling Ik was vanmiddag naar Afterparty Ik vond het heel erg ik vond het echt heel erg, die voorstelling. My god, vond ik dat erg. Uh, het is, is gebaseerd op de prachtige documentaire van Michiel van Erpen. Over uh, vrouwen die zich uh, al in de jaren 50, 60 hebben laten ombouwen. Van man naar vrouw, omdat ze in het verkeerde lichaam waren geboren. Prachtige documentaire die me echt ontroerde. Er is een voorstelling doorgemaakt door Frank Houtappels. En ik heb Frank heel hoog zitten, die doet ontzettend leuke dingen. Maar dit is was echt mislukt. Nou, die, nou, je mag ook een mislukking vertellen. Zullen we het zo doen? Het kan ook heel breed. Hè? Het kan ook een plaat zijn die je gehoord hebt, of, of een uh, televisieprogramma. Nou, Oké, okay. ik ga zo zeggen: uh, doe je best. Bel me 0800-1121. Anders geef je gewoon een heel stom antwoord. Maakt me ook niks uit. En ik vind het altijd leuk om verse bellers te hebben. Dus uh, nou goed, hier komt het eerste fragment. Vaak bewegen de beelden op de televisie. Ja, je ziet een olifant lopen. Of een grappige meneer vallen. Of een nare meneer schieten. Of een talentvolle mevrouw zingen. Of een wat minder talentvolle mevrouw roddelen. Dat komt allemaal op de televisie. Op de tv heb je ook nieuws. En nieuws gaat zeer vaak gepaard met actie. En toch zie je in het nieuws op de tv heel vaak iemand gewoon maar wat staan. Ja, in de regen, in het donker. En achter de persoon in beeld dan een, ja, een uitgestorven gebouw. Er beweegt niks op de tv in het nieuws. De persoon heeft desondanks een boodschap. Ja, ik sta waar ik sta. Was lekker in de studio gebleven, denken wij dan. 0800-1121 als u het denkt te weten. En waar gaan we draaien? Oh ja... Mirko en de wijze mannen die betonen eer aan het lied: Iedereen is van de wereld. Dat is die hit van The Lau uit 1993, 20 jaar geleden alweer. Dit is voor de misfits die her en der alleen ziet staan. Die onder straat laat daarom zitten en drinken bij volle maan. 哥哥你要你親 Ja, dat was dus niet Telao, maar dat was dus Mirko en de wijze mannen. Die hebben deze cd-single uitgebracht als eerbetoon aan deze hit van uh, de scene uit 1993. Goed, aan de telefoon. Kees, goedenacht Kees. Hey, ik hoor je maar niet. Wat? Hij zit op lijn A, uh, René. Nee, doet het echt niet. We wachten misschien staken op een plekje waar ik slecht bereik Nee, nee, nee, er was hier gewoon een knopje wat even omgezet moest worden. Hi Kees. Oh, vandaag, ja. Zeg, heb je een fijn weekend gehad? Uh, ja, dat wel hoor. Ja. Niks bijzonders gedaan? Ik heb gewerkt het weekend. Maar... Ja, gewerkt. Oh <laughs> ja, nee, dan houdt het op. En jij zit in de ik beveiliging, be hè? Ik ja. zit in de beveiliging. Ja, ik zit in de beveiliging. Ja, we werken. Wij we blijven gewoon doorwerken. Het <laughs> lijkt me bloedzaai, Kees, als ik even heel eerlijk ben. Of valt het mee? <laughs> valt wel mee, hoor. <laughs> Goeie antwoord. <laughs> uh, wie denk jij dat het is? Ik zat te denken aan Piet Paulus, maar. Uh, waarom aan hem? Ja, nou ja, ik zie hem dan ook altijd staan op zo'n locatie. En dan staat hij een verhaal te vertellen met wat mensen om zich heen. En uh, ja, dan staat hij daar uh, gewoon stil. En denk, ja, dat kan hij ook in de studio doen. Dus ja. <laughs> ja. Ja, nou, het is niet zo gek bedacht, maar uh, het is niet goed. Maar het maakt niet uit, okay. maakt niet uit. Uh, ja, culturele tip. Uh, ja, mijn culturele tip. Een uh, boek van Dave Eggert. Uh, the, Cirque, the, ja, the Circle. Of the ben je dat aan te het lezen? lezen? Ja. Uh, ik heb het al uit zelfs. Of oh, vertel. Hoe vond je het? Uh, ik, ik heb alleen ja. dat, dat boek... Uh, we hadden het er net over. De, de, de, met die hele lange titel uit 2000. Uh, heb ik van hem gelezen. Maar goed, vertel jij over uh, The ja, Circle. Is, nou ja, het is... Het, het gaat eigenlijk over, uh, eigenlijk bijna min of meer over de herendaagse samenleving. Ja. Maar dan net één stap, uh, tenminste met Facebook en weet ik veel wat allemaal. Dat allemaal in één, uh, in één firma is dat nou samengepakt. Google, Facebook en alles ja. wat je maar kunt bedenken. Ja. En uh, het gaat dan net even één, één stapje verder dan dat nu doen. Dan mensen alles opnemen op camera's. En dat er heel, uh, alles wordt uh, op internet gegooid. En mensen worden ook enorm gestimuleerd om dat te doen. Met als gevolg dat eigenlijk privacy min of meer uh, helemaal, wordt door uh, helemaal wordt afgeschaft. Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk min of meer het vrije wil van de mensen zelf ook. Ja, ja. En wat is het gevolg daarvan? Uh, het is, is bang... Het is beangstigend hoe dicht dat komt met ontwikkelingen... Die, uh, ja, die zich nu eigenlijk ook al spelen. Ja, ja. En wat is het... E nee, je moet niet einde verraden. Ik vind het een leuke. Ik ga hem even op mijn lijstje zetten. Hartstikke bedankt, Kees. Mm. Hé, hey, en uh, als, je, als je nog een ingeving hebt, bel rustig nog een keer. nacht. Dag. Oké, okay, ja. <laughs> Fijne uitzending nog. Ik zag net dat jij nog een naam typte. Ja, Ineke, is, krijg ik ook nog... Uh... Oh, oh, wacht even. Oh, Ineke. Ineke. Oh, Ineke. Ha, hoe is. Ah, Ineke. er? Nee? Ineke? Ja? Goedendag Ineke. Hoe is het met jou? Hallo. Ja? Alles goed? Ja. Ja, prima. <laughs> ik heb een beetje naar schaamte zitten kijken vandaag. Ja, veel, veel Nederlandse medailles weer, hè? Geloof ik. Ja, ze hebben het goed gedaan, de dames. Het is wel echt leuk. Ik wist niet dat, dat wij zo extreem goed konden schaatsen. Dat, dat echt, ik uh... ook niet. Meestal kijk ik niet. Maar dan heb ik van die vriendinnen en die zeggen, ah, je moet ook kijken. En dan, dan kijk ik maar, want dan kan ik tenminste meepraten. Ja, dat is ook uh. dus zo. Uh, ik, ik zie hier alleen maar de boodschap dat jij, uh, dat jij het goede antwoord hebt niet zeggen. En dat betekent dat ik toch die andere twee fragmenten even voor ga lezen. Dus blijf aan de lijn. Ja, ja doe ik. De boodschap van die persoon, de man of vrouw op locatie zoals dat heet... is, wij hoorden dat hier vandaag iets gebeurd is. Ja, toen zijn we dus een kijkje gaan nemen. En hoewel er nu niks meer gebeurt... in dat verlaten gerechtsgebouw, dat donkere weiland... of die grote villa achter mij... wil ik toch even laten zien dat ik er vandaag helemaal naartoe gereden ben. Ja, uh, mocht er iets gebeuren, bijvoorbeeld ineens gaan alle rechters en advocaten... s'avonds om half elf met z'n allen naar dat stikdonkere gebouw... nou, <lacht> dan zit ik er bovenop, live. Haha, <lacht> rechtstreeks. Gaan we rustig slapen. Ik fiets voor jullie door het ganse land. Dat was het tweede fragment. Ik vind hem weer erg geestig. En dan komt de laatste. Bij het publieke nieuws is er een specialist voor deze diepteklussen heeft over de hele wereld gezeten bij echte brandhaarden... maar ja, heeft nu een abonnement op het verlaten pleintjesverslag... weet dat het oog ook wat wil... en legt dus stevast een klemtoontje of zes in één simpele zin... en beweegt daarbij de nekspieren zodanig... dat elke kijkende fysiotherapeut handen wrijvend... de patiënt in spe aan de gang ziet. IT's e motoriek moet qua nekwervels naar hem gemoduleerd zijn... Niks te melden en altijd in de regen. Blijf nou toch lekker thuis in die enorme journaalstudio. Ruimte zat, loop lekker heen en weer met de presentator van dienst. Maar ja, wie luistert naar nou onze goedbedoelde adviezen? Nou, zeg het maar. Zeg... Sorry, Eikhoff. Ja. <laughs> het was een prachtig verhaal. Ja, toch? Je ziet ja. hem helemaal voor je, toch? Daar in die regen staan met, ja... ja. Nou, bij, bij het eerste fragment, ik zag hem al gelijk staan. <laughs> Oh, wat goed. Dus het is heel goed geschreven. Ja, complimenten voor Jan Emo's weer. Jazeker. Oké, oh, okay. nou Ineke, je, je krijgt een knijpkant toegestuurd. Maar je moet. Eh, heb je ook nog een culturele tip voor me? Zou ja, ik heb... Ik, ja? ja, heb ik ook. Ja? Ik ben verleden uh, week uh, hier in Tiel, maar uh, de voorstelling van Joris Lindse Karamba geweest. Ach. En ik vond het geweldig. Ja, ik heb die plaat van hem. Hij, de, de, of is, de, want hij maakt die lekkere mariachi-muziek, hè? Die Mexicaanse... Ja. En was dat het? Ja, die is het. Ja, ja dat is... De voorstelling ligt. Ik had ook de documentaire gezien. Ja? Omdat ik als, uh, die zag je al als een, een soort roadmovie. Ja. En ik, uh, ik heb inmiddels een roze strippenkaart. Maar ik zou zo mee willen dansen. Het was heerlijk. <lacht> En dat vind ik zo knap van een artiest dat je, dat je die muziek zo naar binnen trekt. Ja. Ik vond het geweldig. Nou, dit is ook een dus Dat is mijn tip. Een hartstikke goede tip. Dus de voorstelling van ja, eindelijk is die is die piemel afgelopen. Het lijkt wel Radio 2 René. René uit het ding. Ja, oké, okay, dankjewel. Ehm um... Wat zei je nou? Uh, nog één keertje opnoemen. Uh, Joris Linsen met de voorstelling Caramba of Licht. Hoe heet ja, die? Nee, met zijn uh, orkest van Caramba. Ja. En de voorstelling He heet uh, Licht. Oké, okay, nou, mooie tip. Dank je wel, Ineke. Blijf aan de lijn. Dan noteert uh, uh, Fleur je gegevens. En dan krijg je zo'n ding opgestuurd. Dankjewel. Oké. Okay. nacht verder. Jij ook. Doei. Dag. Uh, wat ga ik draaien? Um... O, oh, ja. Kreeg ik binnen. Uh, vijf meiden die de rockacademie in Tilburg volgden, nou, die proberen het samen als Bells of Youth. Mm, ik weet niet wat ik van die naam vind. Maar goed, hier is hun eerste single, She Said He Said.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 Tell me what you want. to dance you leave me cold in your dark moments you can't stop dreaming of wonders you are the reason I want to dance you leave me Ja, nieuw Nederlands bandje, Belf of Youth. Nou, schief ik die naam niks, maar ik vind dat ze dat ze dat heel lekker doen. Vind je niet? Ik vind het wel naamwinst. Goed, uh, Sister Rosetta Tharpe. Nou, ze maakte als een van de eerste uh, zangeressen... een crossover van gospel naar soul. En ze bleef altijd de gospel trouw, maar ze schuwde ook de rock niet. Maar uh, ik, ja, ik vind haar prachtig. Ik, ik heb haar helemaal weer onherontdekt. Hier in uh, een, een vrolijke korte gospel... down sit down uh-uh i can't sit down uh, go away don't bother me i can't sit down i feel so happy and i can't sit down sit down no i can't sit down I'll sit down no no i can't sit No, uh, no, no, no, no, no, no, I can't sit down. I feel so happy and I can't sit down. Who's that yonder dressed in white? I just got to heaven and I can't sit down. It must be the usual of cheer and light. I just got to heaven and I can't sit down. Sit down. No, no, no, no, no, no, no, I can't sit down. Uh, uh, I can't sit down. I just got to heaven and I can't sit down. Uh, And black I just got to heaven and I can't sit down it looks like the children Charlie done turned back I just got to heaven and I can't sit down, sit down I told you I can't sit down I know no no no no no I can't sit down go away don't bother me I can't sit down I just got to heaven and I can't say Ja, dan kan je toch niet bij blijven zitten? Ah, oh, nee, I couldn't sit down either. Goed, ik ontdekte dat uh, ook Sister Rosetta Tharp heel mooi gezongen heeft. Sometimes I feel like a model's child. Met alleen weer een gitaartje als begeleiding. Sometimes. I feel Like a motherless Motherless child Sometimes I feel Like a motherless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 From a home, I'm alone, long, long, long, long, long, ways from long, home. Then long, Like I'm all All alone Sometimes I feel Like I'm All, all alone Sometimes I feel like I'm old, all alone. I'm alone, long, long ways. from a home. I'm from home. Nou, ik vind dat bloedstollend mooi. Goed, ik ga iets heel anders doen. Ik kreeg een plaatje van ene Rol van der Neut. Kent u hem? Ik ken hem niet. Hij maakt het, titel, hij maakt het album getiteld Grenzeloos Hier een nummertje. Weet je zeker dat hij schrijft... nadat je afscheid hebt genomen? Weet je zeker dat hij blijft... bij zijn belofte om trouw te zijn? Dat hij daar niet wordt verleid... om het niet zo nauw te nemen? Bedachten gedachten van twijfel, de angst voor die verlammende pijn. Weet je zeker dat hij straks weer gezond terug zal keren? Niet verminkt of erger nog, zonder leven in zijn ziel. Weet je zeker dat hij straks, als de strijd is gestreden? ...nog die vrolijke vent is... ...en die doorzetter waar je voor viel. Ver weg is het land... ...waar hij nu moet gaan vechten... ...iemand anders, zijn oorlog... ...in iemand anders belang. Zo is het beslist... Het volk heeft gesproken, misschien wat onzeker, maar zeker niet bang. Weet je zeker dat hij voelt, wat het verschil tussen goed en slecht is? Want hij beseft dat ook die mensen daar, veel liever vrede zouden zien. Weet je zeker dat hij vecht, voor hun bestaansrecht, voor hun vrijheid? Zijn al die verliezen dan ergens nog goed voor? Waar hij nu is gaan vechten Iemand anders zijn oog In iemand anders belang Geen dag gaat voorbij Zonder bittere tranen Zoveel leed slechts te wijten Aan veroveringsdrang Ik weet zeker dat hij s'nachts Naar de sterren ligt Zeker dat Hij steeds opnieuw naar je verlangt, dat Hij je mist. Dat Hij alle uren telt die Hem van jou nog zullen scheiden. En in zijn gedachten de grens van de tijd. Er zit een, uh, een buckeltje te eten, sorry. Ik wist niet dat Rolf al klaar was. Zo mm. so sorry. Mm. We beginnen vast uh, met uh, hoorspel op herhaling. Want ik heb hier namelijk uh, drie losse delen van uh, wat uh, volgens het archief aangemerkt is als een relatiedrama. Dus we gaan er nu eentje horen en dan uh, na het nieuws de andere twee delen. Het is geschreven door Bart Linnemans en uh, ap Luppler, die heeft het geregisseerd voor de Vara. En dat was in 1983. Nou, mag ik u voorstellen? Siska de Lange en Reinier Pas. Een mannenman, een woord, een woord. Een spel van Bart Lindemans. Regie, Ad Leuken. Stop, dat dom Maar, dat is verdomme niet waar zijn. Jezus. De helft... Nou, kom op nou. Nee. Openbare Bibliotheek Polderwerk. Met Renier pas. Ik wil graag Siska de Lange spreken. Ja, die is er. Ik zal haar even roepen. Heeft u nog een beetje? Siska. Hallo. Uh, Siska? Heb jij aan de slaappillen gezeten? Wat op? Of je aan de slaappillen hebt gezeten. Meer dan de helft is gewoon verdwenen. Pleiten, zoek, foetsie. Ik heb het te pletter gezocht. En bel je met hier? Ruim de helft van die pillen is verdwenen. Jij bent de enige die dat gedaan kan hebben. Ah, jongen, ik zag op een werk of die belachelijke slaappillen van het werk of nu het zelfs thuis Ben Maar je weet toch dat. Had je niet even tot zo lang kunnen wachten? Is het per se nodig om hier te stoor, terwijl ik het hartstikke druk heb? Ja, ik, ik kon niet weten hoe druk jij het hebt. En toevallig zijn die pillen voor mij heel belangrijk, zoals jij zou moeten weten. Reeds heeft het me verdomme wel niet veel moeite gekost om eraan te komen. Om echt een voorraadje aan te leggen. En dan ga jij me daar een beetje die pillen zitten gebruiken. Dwars tegen alle afspraken in die we erover samen hebben gemaakt. Nee, nee. ik heb het alles toen wil ik een beetje op tijd thuis komen. Ik heb echt geen tijd en ook geen zin om hier door de telefoon een beetje met jou te staan. Goed, zie je, die stomme slaappillen. Ik heb er inderdaad een paar van gebruikt omdat ik ook wel eens wil doorslaan nou. als jij midden in de nacht dronken thuis komt. Ja, alsof dat dagelijks voorkomt. Ja, nou, hoe dan ook, ik wil er nou over ophouden. Ga doorgaan met mijn werk. We praten straks verder over. D dan ben ik er niet. Oh nee, ga je daar naartoe? Ik ga de stad in. Ik heb een afspraak met iemand die misschien een klusje voor me heeft. Oh ja? Wie zorgt er dan voor het eten? Als je me niet denkt dat ik ook nog eens boodschappen ga doen als ik doe thuis kom. Trouwens, je zou vandaag ook koken. Ik doe de boodschappen heus wel. Ik zal ook wel koken, maak je maar geen zorgen. Het kan alleen wat, wat later worden. Hoe laat dan? Nou, een uur of zeven, acht. Dat is toch niet zo'n ramp? Oké. Okay. Ik, ik wil vanavond nog wel terugkomen op die pillen. Want ik, ik vind het echt geen stijl. We hadden afgesproken dat. we... Ja, zo... ja, ja. Maar mag ik dat nou ophangen? Ik heb je drinken, darling. Ja, Oh, wacht, Ik ben hier. Wil je wat drinken? Ik heb wijn gekocht. Wat is met mijn gun? Nee, ik hoef niks. Ik promiseer je eerst. De laptop uh, doe het toch maar. Ja, wil je of niet? Ik This denk ze wel. Kind of ja, ja doe maar. Wijn? Mm -hmm. uh, ja, een ja, ja, uh, uh, glaasje oh, wijn. Geef maar een glaasje wijn. Ik ben bang dat de enige vingerafdrukken die je hebt, is mevrouw Ik kan de opening niet vinden. Ja, laat maar. even kijken. zie wel een Janik. Wat maakt het? Mm, uh, ja, lekker. Mag je nou uit? Hm? Goed. Yeah. Uh, wat een schoft is het toch? Ja. Ha, uit? Mm. Nee. Ik wil Den Haag vandaag zien. Komt dat niet op de andere net? Even kijken. Nee. Nee, dat is al lang afgelopen. Oh. Nou, zet hem dan maar uit. Hm. Zo. Het uh, gaat me niet eens zozeer om die pillen zelf... hoewel ik dus steeds naar de dokter moest om, om de recepten ervoor te halen, maar waar ik vooral door geschokt ben, is het gemak waarmee jij een afspraak opzij zet. Terwijl die afspraak voor mij, helaas blijkbaar niet meer voor ons, gewoon een principe kwestie is. Ik leefde dus tot nu toe in de veronderstelling dat wij het erover eens waren... dat als het zover is, we onszelf van het leven zouden beroven. Samen en tegelijkertijd. En ik dacht dat we het erover eens waren geworden... dat slaappil in combinatie met sterke drank... de minst onprettige manier is om dat te doen. En verder dacht ik nog dat we hadden afgesproken... dat we daarom altijd een voorraad slaappil in huis zouden hebben. Omdat als het zover is, we misschien om wat voor reden dan ook... dan niet meer aan zouden kunnen komen. En omdat we dan gedwongen zouden kunnen worden... op een andere manier zelfmoord te plegen... waarvoor we misschien niet de moed zouden kunnen opbrengen. Zo hadden wij het volgens mij afgesproken. Maar daar, daarvoor is het wel nodig dat er vertrouwensbasis... Oh, jongen, daar gaat het helemaal niet om. Ik heb... Ik was nog niet uitgesproken. Neem me niet kwalijk, hoor. Wil dat systeem dat ik net heb geschetst ook echt werken? Dan moeten we volledig van elkaar op aankunnen. En dat betekent dat ik dus niet plotseling tot de ontdekking moet komen... dat van onze speciale voorraad slaappillen maar liefst meer dan de helft is verdwenen. Met andere woorden, als we ze nu nodig zouden hebben... zouden we niet eens genoeg hebben. Nou, en wat dan? Dan helemaal niks. Kst. Jij begrijpt helemaal niet waar het om gaat. Als, let wel, als het ooit oorlog zou worden... plegen we heus toch wel samen zelfmoord. Ik heb gewoon af en toe een slaappilletje nodig om aan mijn rust te komen. Bijvoorbeeld als jij woensdagavond uh, in het holst van de nacht thuiskomt... en het met je dronken kop nooit eens een keertje op kunt brengen... om ervoor te zorgen dat ik niet wakker word. Goed ja, want ik moet de volgende dag weer op tijd op... terwijl jij nog uren in je nest kunt dichtstinken. Overigens, even voor de duidelijkheid... ik slik heus niet elke woensdag zo'n pil. Alleen als ik erg moe ben en goed wil slapen... omdat ik anders de volgende dag weer geen mens ben. En jij denkt toch niet dat ik speciaal voor die enkele keer... dat ik een slaappil nodig heb, helemaal naar de dokter ga om recepten te halen. Terwijl zo'n overvloed in huis is. Nou, dan pak ik gewoon zo'n pilletje. Dan denk ik bij mezelf, vul ik later wel weer aan. Ja, ja, ja, later, als het niet meer kan zeker. Als er nergens meer slaappillen te krijgen zijn, omdat iedereen erachteraan zit. Want ik voorspel je, en ik dacht trouwens... Dat je dat met me eens was, maar daar heb ik me blijkbaar in vergist. Ik voorspel je, als die bommen eenmaal beginnen te vallen. en waarschijnlijk al lang daarvoor, als duidelijk is geworden dat er niet meer aan te ontkomen valt. dan wordt er massaal zelfmoord gepleegd. Dat voorspel ik je. En iedereen zal dat op de minst onprettige manier willen doen. Met slaappillen dus, die dan nergens meer te krijgen zullen zijn. Reden waarom wij dan ook, toen Regen aan de markt kwam. samen hebben afgesproken altijd een voorraadje in huis te hebben. Uh, waar ik dan nog het meeste kwaad over ben, is dat jij die afspraak zomaar zonder iets te zeggen aan je laars hebt gelapt. Dat, dat zit mij het meeste dwars. Ach, bij jou is alles altijd meteen een afspraak. Hoe moet ik het anders noemen? Ik heb een verdomme destijds speciaal een kastje voorbestemd. Waarin altijd, ik herhaal, altijd een voorraad slaappillen zou staan. Ruim genoeg voor ons tweeën. En liefst ook nog voor eventuele vrienden of zelfs voor onze kinderen die we dan eventueel zouden hebben. Plus een flesje neven, waarvan ik veel liever zou hebben dat je die aanspreekt als je goed wil slapen, want die is vervangbaar. Maar die pillen, daar kun je dan. Ach. Die pillen zijn ervoor om mensen een goede nachtrust te bezorgen. En dat is precies waar ik ze voor heb gebruikt. Hm. Spijt me dat ik je vertrouwen in mij zo heb geschokt. Ik bied je daarvoor bij deze mijn nederige excuses aan. Wat kunnen we er nou niet over ophouden, alsjeblieft? Die pillen zijn nu eenmaal gebruikt en dat had ik niet mogen doen. En als het op dit moment oorlog wordt, zitten we helaas zonder. Ik zie maar één oplossing. Hm, wat dan? Ik zie echt nog maar één oplossing. Nou, ervoor dom maar mee op. Wat wil je nou zeggen? De nachtapotheek. Oh. <lacht> <Schut>. <lacht> Peterijn pas. Heb je de krant al uit? Hé, de krant al uit? Die heb ik nou nauwelijks ingekeken, druk als ik ben, hè? Met stofzuigen en andere verantwoordelijke bezigheden, Er zoals... staat een stukje in over een demonstratie tegen kuinwapens. Morgen in Soetsenberg. Heb ik daar gisteren al niet wat over gelezen in Dag in de uit? Ja, precies. Ah. Daar gaan wij naartoe. Nee, voor zover ik weet ga ik zaterdag boor en Jan helpen met het leggen van hun vloer. Is dat al definitief dan? Nou. Ik dacht dat jullie alleen een voorlopige afspraak hadden gemaakt. Boris, zou hij jou toch nog bellen als het doorging? Ik heb er al die tijd niks meer over gehoord. Ja, dat klopt. Want hij zou niet bellen als het wel doorging, maar als het niet doorging. En dat heeft hij nog niet gedaan, dus ik neem aan dat het gewoon doorgaat. Kan je helemaal niet meer afzeggen dan? Moeilijk. Als het niet door zou gaan, zou hij nou al wel gebeld hebben. Ik heb ook niks van me laten horen, dus rekenen gewoon op me. Uh, hebben ze eigenlijk alles al in huis gehaald voor de vloer? Eh, uh, nou, ja, Boy zou dat vanmiddag doen, geloof ik. Ja. Dus als je hem nou belt, dan kun je nog afzeggen. Ja, jezus, toe. Dan verzetten ze het maar naar het volgende weekend als er niets belangrijks is. Als we toch de spullen nog niet in huis hebben. Ja, dat kun je niet maken, Siska. Ze rekenen wel nou op met hun planning. Trouwens, zelf had ik er ook rekening mee gehouden, want het kost me al tijd genoeg. En ik heb helemaal geen zin om nog een weekend aan kwijt te zijn. Ik ben het niet nog een weekend aan kwijt schuift het gewoon een weekend op. Ja, dat weet ik wel, maar ik had dit weekend er al helemaal voor vrij gehouden. Nou, en als het dan weer uitgesteld wordt, dan ben ik in feite nog een weekend kwijt. En daar heb ik helemaal geen zin in. Moet je nou se naar die demonstratie toe? Laat maar. Ik ga wel alleen als het jou te veel moeite is. Verwacht vraag wel of Ank meegaat. Kunnen we misschien al blijven slapen bij de broer in Utrecht? Knoop we er meteen een avondje stap aan vast. Ja. Oh, oh, wat een goed idee eigenlijk. Ik ga het u meteen vragen. Had je nog iets? Anders hang ik op. Je denkt toch niet dat ik daar het hele weekend bij Boy Jan Tien ga sloven... terwijl je lekker gaat stappen in Utrecht? Ik zal wel proberen of ik ze nog af kan bellen. Maar leuk zullen ze het wel niet vinden. Geef mij maar overal de schuld van, hè? Hmm. Zeg maar dat... Euh... Nou, gewoon dat ik per se naar die demonstratie wil... en dat ik het volgend weekend euh, ook wel kom helpen. Vraag of ze mee gaan demonstreren, je weet nooit. Ach, dat doen ze nooit, dat weet je ook wel. Moet je nou overigens nog wel van plannement mee te vragen? En naar die stomme boer van de in Utrecht te gaan? Ik moet je zeggen dat ik dat helemaal niet zie zitten, hoor. gewoon nee, schatje. Hm. Wij gaan lekker met z'n tweetjes. En we zien wel of we daar ergens blijven overnachten... of dat we gewoon lekker naar huis gaan. Ik zal alles wel organiseren. Laat alles maar in mij over. Het enige dat jij moet doen is zometeen Boy en Jantine afbellen. Hm. Beloof je dat je dat zal doen? Ja, dat is goed. Ja, dat doe ik wel. Hm. Nou, schatje, ga bang. Zorg maar dat je de thee klaar hebt als ik thuis kom. Mm. Dan neem ik een kleine verrassing voor je mee. Zeker iets lekkers. Zo zou je kunnen noemen, ja. Mm. Nou, dan nou moet ik echt ophangen hoor. Jo. Tot straks. Tot straks, dag. Dag. Meneer voor de krakers van de Tandjakop Oberen, staat 25, voormalig pension. ...voor het jaar zomaar gesloten door de gemeente in afgelopen zondag gekraakt. Er wonen zo'n twintig mensen in... Heb je dat tegengezet? Nee. Oh, laat maar, doe ik wel. Ik heb geen tijdgenoot. ...ongevoegend fietsen, dat mag niet. En dat we toch zo'n pleleke gevolgen hebben. Dat ondervond een zesde uur... ...af het je hebt stad al aanstaan. Hmm. Is er al iets geweest over die ontruiming? Huh? Ik weet niet, ik heb niet geluisterd. Ik heb zitten ploeter op die brief uh, aan de verzekering... Lukt het een beetje? Nou, nee, niet erg. Ja, ik, ik kan niet kiezen wat ik zal schrijven, want ik vind steeds dat ze ze niks aangaat. Ik zal maar mee ophouden, hè? Ja, doe dat maar. Het is zo klaar. Je bent er al in een goed humeur, hè? Mm -hmm. Ja, zeker wel, ja, zeker wel. <laughs> het is wie gaat Het werk zit erop. <laughs> en wat dacht de heer Pas hiervan? Een cadeautje? <laughs> Ik dacht dat je iets lekkers mee zou nemen. Uh, uh, maak maar open. Nou, dan maar met een botte bijl. Slaappillen? Ja, uh, zelf voor naar de dokter geweest en naar de apotheker. <lacht> ben je blij? Ah, jawel, maar als je bedenkt waar die dingen voor zijn... Dat... Ik had me bij een cadeautje wat anders voorgesteld. Mm -hmm. Maar ik heb het dan ook nooit over een cadeautje gehad, maar over een verrassing. Nou, en dat is het, moet je toegeven. Oh. Trouwens, jij mag wel wat dankbaarder zijn... naar al die stennis die je hebt gemaakt over die paar pillen die ik had genomen. Met de voorraad die je nu hebt, kun je wel een oorlogje of wat toe, zou ik zo zeggen. Dat bedoel ik nou, hè? Mm. Dat bedoel ik nou. We maken in alle ernst afspraken met elkaar over wat we zullen doen als er oorlog komt. We zetten onze woorden zelfs in daden om, wat niet vaak voorkomt bij ons. Maar als jij dan zo doet, nou, dan weet ik niet meer wat ik ervan moet denken. Ach, jongen. Ik maak toch maar een grapje, hè? Mm. Mm. Als het ooit echt oorlog wordt, dan plegen jij en ik samen zelf oorlog. Hoor je het? Ik bevestig mijn afspraak met je. Ons eigen dubbelbesluit. Nou, Oké. Okay. Ja, maar. Omdat ik af en toe alleen maar gewoon één klein slaappilletje wil gebruiken. voor als mijn vriendje naar zijn vriendjes is geweest. en min dronken thuis te moeten komen. Mm. Daarom mag het geen oorlog worden. Hm. Dat dan alle slaappilletjes in één keer opgaan. Nee. Nou, dan is er dus niks meer. Begrijp jij nou waarom we morgen wel moeten gaan demonstreren? Eh, uh, ik, ik heb ze nog niet kunnen bereiken. Oh. Nee, toch, hè? Jij gaat me ja, nee, ik, ik, ik niet heb meteen. Ik heb meteen geprobeerd te bellen Dat had jij gebeld had, maar, maar ze namen niet op. En daarna heb ik het minstens nog twee of drie keer geprobeerd, maar ze waren niet thuis. Dan bel je nou nog maar een keertje. Probeer het nou maar toe dan. Of zal ik soms bellen? Ja, wat moet ik dan zeggen? Moet, moet je kijken hoe laat het is. Ze hebben nou echt wel alles in huis gehaald. Dat kunnen we niet meer maken. Die twee, die rekenen er gewoon op. Dan kun je je toch al voorstellen ja, dat ze nou, nou al Ja, die... nou, en ik dan? Ik reken er ook op dat wij morgen naar die demonstratie gaan. Sinds jij dat vanmorgen beloofd hebt, reken ik daarop. Want je hebt het beloofd, Renier. Niet eens alleen maar afgesproken, waar jij toch altijd zo aan hecht. aan afspraken. De dat de indeling in categorie de keuze al te zeer vastlegt. Dat te bedenken daarom... dat jij alleen maar Boy en Jantine hoeft af te zeggen. Verder niks. Terwijl het hartstikke druk was, heb ik ik weet niet hoeveel telefoontjes geplicht. om erachter te komen hoe laat waar verzameld gaat worden. Heb ik zelfs de NS gebeld. om te vragen of er evenementskorting wordt gegeven. terwijl het hartstikke ja. druk was. Ja. Ik schoof uit voor die belachelijke pillen. Eerst naar de dokter, zogenaamd voor de halfjaarlijkse controle... maar wel een maand te vroeg en dan naar de apotheek. Ja, een wijn, <laughs> en ik apotheek. neem de, de, de moeite hey. die idiote afspraak over die belachelijke pillen... nog eens nadrukkelijk te bevestigen... terwijl ik hem daarbinnen nooit, nooit verbroken heb. Want voor mij is een dergelijke afspraak niet meteen geschonden als ik af en toe een pilletje slik. Alleen maar om goed te slapen, om aan mijn nachtruis te komen. Nee, oh, oh, oh, oh. Ik, Omdat... ik, zet even, ik zet even die radio af. En het enige wat jij moest doen, was Boy en Jan afzeggen. <tie> <tie> ik ga weg, ik ga aan. Men, wat, wat ga je doen? Sis, Siska, wacht nou even. Waarom <tie> ben je nou zo kwaad? Ren pas. Ja, met Boy. Hé, hey, hallo. Zeg, ik bel je nog even in verband met morgen. Ja. Ja, wat Jantine mij betreft gaat het uh, gewoon door. Hmm. We hebben alles in huis gehaald. Ja, dus. wat mij betreft ook. Siska komt niet, want ja. die is met een vriendin demonstreren... tegen de kernwapens in Soesterberg. Oh ja. ja, daar heb ik over gelezen, ja. ja. Oh, uh, komt het dan wel goed uit? Uh, wil jij er ook niet heen? Wel, nee. Wij gaan lekker die vloer leggen. Dat had ik toch beloofd? Een mannenman... Een woord en woord was een spel van Bart Linnemans... waarin Reinier Pas werd gespeeld door Kees Broos... en Siska de Lange door Gary Mandel. De regie had Ad Leupler. Ja, maar wat vinden we nu van Siska en Reinier? Nou, laten uh, we die niet te snel oordelen. We gaan uh, na het nieuws van... Uh, wat is het? Vier uur alweer? Uh, gaan we gewoon verder luisteren naar dit echtpaar... Misschien wordt het ooit nog eens gezellig tussen ze. Tussen Siska en René. Nou, tot zover. Gaan we even luisteren naar. Ik vind het altijd heerlijk. Smoker's Delight. En wat nummer is dat weer? Oh ja. Strange Interlude. Tot zo.